Om te verwacht om te lezen van het eerste Bijbelboek genaamd Genesis. Het Het veertigste hoofdstuk van vers 18 tot en met het einde en 41 van 1 tot en met 14. Toen antwoordde Jozef en Zweijder Dit is zijn uitleiding. De drie korven zijn drie dagen. Binnen na drie dagen zal vader u, uw hoofd verheffen van boven. U en hij zal u aan een hout hangen en het verkozen zal uw plees van boven zien. En het geschied op de derde dag, de dag van vader's geboorte, dat hij vooral de knechten een maaltijd maakte. En hij verriet het hoofd van de rooster des schenken. En het hoofd van de nooster de bakkers in het midden zijn En het deed de nooster der schijntjes wederkerend op zijn schijnkant. Zodat hij de beekers op vader van gaf. Maar de nooster der bakkers ging hij ook. Waar Jozef hem uitgelegd had. Dat de oosten der Schenkers gedacht aan Jozef niet. Maar vergat hem. En de geschiedenis ten einde van twee volle jaren. Dat varen droomde en zij stond aan de rivier. En zie kwamen op het de rivier zeven koeien. Schoon van aanzien en vet van vlees. En de wijde in En die zeven andere koeien kwamen na die over het de rivier. Levens van aanzien en dun van vlees. En ze stonden bij de andere koeien aan de oever van de rivier. En die koeien leden van aanzien en dun van vlees aten op die zeven koeien, schoon van aanzien en vet. Toen ontwaakte varen. Daarna sliep hij en droomde andermaal. En die zeven aren wezen op in een half en goed. En die zeven dun, van de noodste mensen, vijngaarden schoten de telephoid. De en de dunne aarde verslonden de deze met en volle Toen ontwaakte Faro uit ziet was een droom. En de geschiedende morgen stond dat de geest verslagen was. En hij zo'n heen naar die wel tovenaar de tovenaars van Egypte en al de wijzen die daarin waren. En Vader vertelde er zijn droom, maar er was niemand die de Vader uitlegde. Toen strak de hoofdte dat schenkers van Vader zeggende, ik gedenk heden aan mijn zoon. Vader was zeer betorend op zijn dienaar en leefde mij in bewaring ten huidige hoofdte de verwanten en de Nootse der bakkers. En in één nacht droomden wij een droom, ik en hij. Wij droomden elk naar de uitleg zijn droom. En al daar was bij ons een nieuw priest, een jongeling, een knecht van de Nootse der Trawan. En we ze hem. En hij legde ons onze dromen uit. En iedere legde hij de uit naar zijn droom. <coughs> En gelijk hij ontwacht bij de oude in het gescheed. Mij heeft hij er steld in de stad en hem gehouden. Toen zo'n Faroe had ik Jozef en hij deed hem hartstikke en ik gelijk kom. En hij schoer hem en er veranderde zijn ik en hij kwam tot Faroe. Toe wij gaan met elkaar zingen van psalm 118, het derde en het vierde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ook aan. De Heere verhoorde mij in het en deed mij in de ruimte gaan. En wat er verder volgt, 118 vers 3 en 4, inmiddels krijgt uw gelegenheid de liefde gaven af te zonderen. De Heere zegenen u en uw gaven. Van de schenker en ten vierde het ontbieden van Jozef. Dus de dromen van Faro en Jozef ontboden, de dromen van Farao. de verslagenheid van Farao het getuigenis van de schenker en het. Weten. En ik denk ook wel nog wat jongens en meisjes hebben we Jozef bij de voorlaatste bijbellezing in het voorjaar achtergelaten in de gevangenis. Vanzelf heeft hij er langer in gezeten dan van middag tot dan dag. Want we lezen hier, dat hij de twee volle jaren in verkeerd heeft. En wat Jozef daar ondervonden heeft, ten eerste de Gods en de trouwgods. Wat een ten tweede ondervonden heeft dat een mens is en blijft. Dat zijn zeker twee zaken die hij in de gevangenis heeft mogen en moeten ondervinden, want je moet bedenken het zijn geen twee dagen geweest of twee weken. En in twee jaar tijd, dan kan er heel wat omgaan in het binnenste van het hart, in ons leven. En het is onmogelijk dat Jozef bij wijze van spreken altijd al die twee jaren even goed gesteld is geweest. Het ongeloof zal ook zijn parten wel gespeeld hebben. Met alles wat eraan verbonden is. Maar ook heeft Jozef. De trouw en de gunst des Heeren mogen ondervinden. Wat het, het vertoeven in de vervangenis, weer draaglijk maakt. En dat hem weer bijgetekend heeft. En dat hij toch in zijn hart begeerde. om nu de wilde scheren te mogen volbrengen en leidzaamheid te mogen boeven, Dat heeft hij ook begeerd, want dat brengt het nieuwe leven mee. Het is niet enkel en alleen maar ongeloof en opstand, want dat zijn niet de vruchten van het leven in zijn geheel. Het komt erbij en we zouden zeggen het hoort erbij voor de kerk, al is het een onding, het ongeloof en dan blijft het, maar de kerk die krijgt en die heeft er mee te maken en vanzelf de ene meer <coughs> en de ander minder. Dat is ook door alle tijden heen geweest, de een van Gods kinderen mag meer een geloofsleven oefenen dan de ander. Maar toch zal een ieder wel aan de weet komen dat ze dit onderstrepen zullen ik weet. Dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed woord. En dat weet ik zeker, dat heeft Jozef. Ook onderstreept. Trouwens, een en mij En waarom? Omdat heel de kerk, ook onder het oude verbond, door een en dezelfde geest gelijk zijn geworden. En die de nog toe gelijk worden en zullen worden. Een en dezelfde geest. <coughs> Jozef, die is in de gevangenis, hij heeft daar ook veel goeds gedaan. Hij had ook het vertrouwen gekregen van Potiphar. Hij heeft, dat geloof ik vast, dat Jozef het er beter gehad heeft dan Heineken. Al hebben die er maar drie weken in gezeten, als je nou leest hoe ze daar gezeten hebben, met een ketting aan de muur en dan in zo'n betonnen cel zonder verwarming ik dacht nog bij mij, je gelooft nooit dat ik het uitgaal had een mens die zou van ellende, van benauwdheid en narigheid sterren en ik weet wel, de Here die kan ook in zulke omstandigheden ondersteunen maar je zou wel nieuwsgierig zijn hoe ze eruit gekomen zijn en hoe dat ze bevrijd geworden zijn of er nog tot een heren geroepen en geschreeuwd is. Ik zou je nieuwsgierig naar zijn. Wat zou het een eeuwig wonder zijn als dit gebeuren voor deze mannen. Nog drogen is ons mocht hebben in de hart. Dat ze nu in een geestelijke gevangenis zijn en dat die erger voor hen geworden was dan in die cel, dan de cel zelf. Dat ze nog gezucht hebben voor mij uit mijn gevangenis, tot de roemers naams die heerlijk is. Oh wat zou het een voorrecht zijn als God het wilde gebruiken. Dan staat de rijkdom de Heer ook niet in de weg hoor. Heus niet. Al was die, ik weet niet hoe vaak, miljonair. Want als dat waar gaat worden in het leven, dan hebben die miljoenen geen waarde meer. Dat betekent niet dat je geen rentmeester meer over bent. En dat het te beheren, op een behoorlijke wijze, maar dan verliest het toch zijn waarde. Dan is één kruimel van een hemel te ontvangen meer waard dan het fijnste geld op aard. Dat is ook waar. Jozef die is in de gevangenis en die heeft, zoals we zo even zeiden, dan wat meer vrijheid gehad. Die heeft niet zozeer aan kettingen gebonden gezeten. Hij heeft het vertrouwen gekregen van Potiphar en gemeente daarin moeten we natuurlijk zien de leiding des Heer. En dat Heineken en zijn chauffeur nog bevrijd geworden zijn. Wat moeten we daarin zien? Of ze nou aan niets doen of nergens aan doen. Maar God doet op aard aan alle schepselen wel, ook onder de algemene genade. De Heere die heeft het zo bewerkt en gelijk, dat die twee mannen in ieder geval niet vermoord konden worden. Wat wellicht de plannen zouden geweest zijn. God heeft ze gered. <tacht> en wie zal nou de eer ontvangen? Van Jozef is het geen misschien en is het geen vraagteken. O Jozef die heeft God de ere ervan mogen geven. Ook van de tegenheden. Jozef die zat onschuldig in de gevangenis. Dat mocht hij ook weten. Maar Jozef die is nu ook nog bezig. Om God die enig te verheerlijken voor de verlossing, verkregen op grond van het bloed en die eeuwig geldende gerechtigheid van Christus, die is voor eeuwig uit de vervangenis bevrijd, voor eeuwig, en hij mag in een vrijheid delen zo volmaakt, waar hij hier in dit leven maar een stipje van heeft ondervonden. Want trouwens, die getuigde zelf van het is nog niet gloverbaar wat we zijn zullen, maar straks als het volmaakte zal gekomen zijn, dan zullen we hem zien, van aangezicht tot aangezicht. En we hebben straks gezegd, Jozef, dat we zulke mens en we hebben gezegd, de is beter om redding wensen, te vluchten tot de zere macht. Zou u dat niet gedaan hebben, jawel. Maar hij heeft ook te middelen te baat genomen. En is schenker vriendelijk gevraagd, ik zal nu met mijn woorden maar zeggen, of dat je niet vergeten wou. Die weldadigheid was hem nu bewezen door het uitleggen van de dromen, of die hem niet gedenken wou en probeerde een goed woordje voor hem te doen, dat hij uit die gevangenis is verlost werd. Het was geen pretje natuurlijk, mag dat dan niet op zulke wijze, hier wel, maar daarom kunnen we zien dat Jozef ook een mens was. Hij heeft geen ongeoorloofde zaken gedaan. Een verzoek mag hij altijd richten, een geoorloofd verzoek. Maar ja, wat is er van terecht gekomen? Aan de ene zijde niets en aan de andere zijde alles. Heeft geen schenkeren vergeten, althans een tijd. Een lange tijd. En Jozef die zal wel eens gedacht hebben. En ik begrijp er niets van. Ik geloof dat die man zich er niks meer van aantrekt. Ik geloof dat die man me vergeten is. En ik had het wel goed. Want het was ook zo. Gemeente wat dit ons leert. Vertrouw niet op de voornaamste vriend. Dat betekent ook niet haat je vrienden maar. En laat je vrienden links liggen. Dat is de andere kant. Nee dat wordt ook niet bedoeld. Maar om te vertrouwen op de voornaamste vriend. Dat is menig één. Met de beste vriendschap, soms teleurgesteld en bedrogen uitgekomen. Maar die op de Heere vertrouwt, op hem alleen, <tiek> ziet zich omringd met zijn weldadiging. En Jozef, die kan straks niet de ere toezwaaien aan de Schenker hoor. Daar zorgt de Heere ook voor. Nee, de Heer die zorgt trouw voor zijn eer. Al kost het met hem niet gesproken Jozef een jaar gevangenis. En dat hij er ik weet niet hoe lang in zou moeten blijven. Maar God zorgt wel. O God zorgt trouw tot een behoed. Jozef is van God niet vergeten. Jozef heeft ook de gunsten des Heren mogen ondervinden die meer sterk dan de uitgezochte spijs. En het geschiedde ten einde van twee volle jaren dat Faro droomde en ziet hij stond aan de rivier. Waarom staat dat hier nu eigenlijk zo? en het geschieden ten einde van twee jaren is er niet, was dat ook niet goed geweest en genoeg geweest waarom staat er nu twee volle jaren om daarmee aan te duiden een bepaalde tijd maar ook dat het zo lang geduurd heeft eer dat Jozef uit de gevangenis verlost geworden is. Twee volle jaren. Die uitdrukkingen die kunnen wij als mensen ook nog wel eens doen om er extra de aandacht op te vestigen. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis geweest. Ik ben drie volle weken in het ziekenhuis geweest. Met andere woorden, daar moet je niet meer over denken of klein over denken. En wat het is twee volle jaren in de gevangenis. Maar de Heere die gaat door. Het geschiedde dan dat Faro droomde en ziet hij stond aan de rivier, de rivier dat was de Nijl. Dat was eigenlijk de hoofdrivier van Egypte. Waar ook heel veel mee in verband stond in Egypte in zaken de handel en nijverheid. <coughs> en Faro droomde. En dat is een droom geweest van God en dan kunnen we gaan redeneren en zeggen ja maar hoe is, zou dat nu wel kunnen dat de Here openbaringen doet, bekendmakingen geeft, want dat is uiteindelijk de inhoud van die dromen, bekendmakingen geeft aan een heiden bemoeit de Heere zich dan ook met heidenen want je leest ook niet dat die farao tot verkeering gekomen is maar wel lezen we dat die koning was wel lezen we dat het in verband staat ook met Jozef die in de gevangenis zit en gemeente, nu moeten de vijanden, nu moet de wereld, die moet medewerken ten goede, ten opzichte van het eeuwig raadsplan gods, ten opzichte van de uitverkorenen, ten opzichte van de goddelijke leiding, en voorzienigheid, bijzonder over zijn kerk, zijn Sion, dat de vijanden de wil gods onderworpen zijn. Uitvoerders zijn, al is het dat ze dan, dan niet bewust weten en op welke wijze dat ze het doen, maar toch uitvoerders zijn van de eeuwige raad. En wil Gods. Zo is het uiteindelijk hier gesteld met Farao. De heer die heeft Farao die dromen niet gegeven, met eerbied gesproken, omdat er zulke betrekking was ten aanzien van Farao, want het was een vijand. Zoals de mens van nature een vijand gods is en geheel en al blind dienende de afgoden wat straks wel blijft aan de tovenaars en waarzeggers die hij gaat roepen om te helpen uit zijn benauwde positie. Faro die droomt. En als wij dit in zijn verband lezen dan kunnen we daarin opmerken dat het geen gewone droom geweest is. Want zou Pharaoh nooit anders gedroomd hebben? Natuurlijk wel. Zou hij wel eens verschrikt wakker geworden zijn van de dromen die hij gedaan heeft? Jawel. Zo goed als wij wel eens kunnen dromen. En dat soms het zweet op ons lichaam staat en dat we blij zijn dat we wakker geworden zijn. Dus Faro die heeft heel goed het bijzondere van deze droom moeten ervaren. En dat was, daar kwamen op uit die rivier zeven koeien koo van aanzien en vet van vlees, en zij weiden in de grazen. En ziet zeven andere koeien kwamen, die op uit de rivier, lelijk van aanzien en dun van vlees, en ze stonden bij de andere koeien aan de oever van de rivier, en die koeien lelijk van aanzien en dun van vlees, aten op die zeven koeien schoon van aanzien en vet toen ontwaakte Pharaoh. daarna sliep hij en droomde andermaal en ziet zeven aaren rezen op in één hal vet en goed en ziet zeven dunne en van de oostenwind verzengde aaren schoten naar dezelfde uit en de dunne aaren verslonden de zeven vette en de volle aarde, en toen ontwaakte Faro en ziet, het was een droom. En het geschieden in de morgen stond dat zijn geest verslagen was en hij zond heen en riep al de tovenaars enzovoort. Dus dan kunnen ze merken dat dit voor Farao iets bijzonders te zeggen had. Het heeft Farao als het ware in angst en vrezen gebracht. Farao die heeft gevoeld dat het een bovennatuurlijke droom was. Met een bovennatuurlijke kracht. Hoewel hij de betekenis daarvan niet begreep. Dat kon ook niet, dat mocht ook niet. Want dat had de meneer weggelegd voor Jozef. Toen Jozef het nog niet wist, was de Heer al op weg om Jozef te bevrijden en hem uit zijn diepe vernedering te verhogen. En weet je waar Faro nu zo benauwd om geworden is? Hadden die zeven vette koeien ze mageren maar opgegeten en had dan gegaan en was ze zo benauwd niet geworden. Te en ten opzichte van die aren. Maar dat was het hem juist. Die magere koeien die aten de vetten op. En zo ook met de aren. En dat heeft Faro gebracht tot zulk verslagenheid. En weet je wat het is, en dat is eigenlijk met ons allemaal voor, als we in de war zitten en in benauwdheid zitten, en als we met een geweldig raadsel zitten, dan gaan we aan het denken hoe dat dat nu het beste is, kon worden opgelost. En de ene die gaat naar deze en de andere naar die. Of die misschien raad kan geven. Of die misschien onderwijs kan geven. Niet waar dat gebeurt in het leven, in het dagelijks leven nog wel. Ook met tijdelijke dingen, bijzondere zaken. En die dan voorgevallen zijn. En goed, dat betekent ook niet dat dat niet mag. Maar een mens die wil dan ook in die weg raad vragen. Hij wil eruit geholpen worden. Hij wil van die verslavenheid zo gauw mogelijk verlost worden. En de mens die hoopt dat het onderwijs wat er mag krijgen ten goede mag zijn. En niet een kwade vanzelf. En zo heeft Faro overdacht, ja die man die heeft toen hij de tweede keer gedroomd heeft, heeft hij geen oog meer dicht kunnen doen. Van een zorgen, wat een noden. Want je moet denken, gemeente, hij was koning. Hij had de verantwoording die hij droeg over Egypte. Hij zal wel eens meer benauwd geweest zijn. Hij zal wel eens meer een halve nacht of een hele nacht wakker gelegen hebben. Met allerlei raadsels en vraagtekens en wat naar oplossing vroeg enzovoort. Die aangaande gemeente en jongens en meisjes, dan behoeven we er niet zo op gesteld te zijn om zo'n vooraanstaande positie te bekleden. Want hoe meer verantwoording dat een mens krijgt of gegeven is, hoe meer zorg en hoe meer lasten dat op zijn schouders drukken, dan heus, dan behoeven we bij wijze van spreken de ministers niet te benijden en zeker ook niet in deze tijd waarin we leven. Want je kunt er zeker van zijn en ik weet wel hoor, dan zouden we wensen en bidden dat ze tot die God mochten roepen. En dat ze die God mochten inroepen. Dat die helpen mochten en onderwijzen mocht, Dat ze die God mochten dienen. En dat we er iets wat van merken mochten. Van degenen die over ons gesteld zijn. Maar dat neemt niet weg. Dat ze toch hun verantwoordelijkheid dragen en grote lasten rusten ook op de ministers, alle die in hoogheid gezeten zijn. Hoeveel nachten gaan er niet voorbij, dat ze misschien amper het bed voelen. En als ze op hun bed liggen, wat kunnen er ontzaggelijk veel zorgen en spanningen zijn, ik heb wel eens gedacht, ik begrijp het niet, je hoort bijna nooit dat ze in vallen krijgen, of dit of dat, dat ze het nog vol kunnen houden en uit kunnen houden. Want het is geen kleine zaak, daarom gemeente. we behoeven het niet te benijden en we zien het ook in deze tijd, we hoeven het ook niet te benijden als iemand mil miljonair of multimiljonair is. Wat heeft een eenvoudige mens dan meer rust dan degene die over veel gesteld geworden is, wat een onrust en wat een angst het meebrengt. Want wat dat, betreft, wat dat betreft, dan heeft Heineken ook voor die tijd wel menigmaal gedacht en ook voorbereidingen getroffen voor een eventuele ontvoering. Wat lestering gehad als dit gebeurt of dat gebeurt, maar je ziet het. Maar hier Vareoog, oog, die dan koning was en over het volk gesteld was, hij wist met die droom geen raad. Hij wist wel dat er iets aan de hand was, dat wist hij, dat heeft hij gevoeld, dat heeft zijn hart geraakt zonder dat hij het verklaren kan. En dat is geen vreemde zaak, dat gebeurt nog wel. Ik heb een vrezen gevreesd, zegt Job. En ze is mij overkomen. Dat we met een vrezen bezet kunnen zijn die we niet verklaren kunnen. En dat het na kortere of langere tijd verklaard wordt. Dat we zeggen, oh is het dat. En moest het dat zijn. Farao die laat het er vanzelf ook niet bij. We lezen ook niet dat hij zijn knieën buigt en dat hij die God gaat vragen. Want het wil ook niet zeggen dat Farao de bewijspreker er nooit van gehoord heeft. Hij heeft ook gehoord hoe Jozef die dromen verklaard heeft van de schenker en de bakker. Dat is niet buiten het bereik van Faro gebleven. We lezen dus niet dat Faro tot God roept, maar wat doet een mens vlees tot zijn arm stellen? En ik denk dat we hier niet boven Faro uitkomen, gemeent of wel? En zelfs na nou ontvangen genade zo geneigd om vlees tot onze arm te stellen, om de mens erbij te halen, om het niet over te kunnen laten en over te geven aan God alleen. Een mens neemt het toevlucht tot een mens, gelijk als Faro die gaat ontbieden de tovenaars en de waardzeggers zoals hier staat. En riep alle de tovenaars van Egypte en alle de wijzen die daarin waren en faro vertelde hun zijn droom maar er was niemand die ze faro uitlegde. Dus die mensen en die nooit de Heere Gods vanzelf bogen en nooit om zulke leiding te geven dat overeenkomstig te willen Gods was maar uiteindelijk gesteld tegen God deze mensen met al de wetenschap zogenaamde helderheid en wetenschap want overnaast dat is duivels Dan gaat Faro zulk een vooraanstaande man, een hoogstaande man, een koning. Die gaat die mensen te hulp roepen. Een mens die doet wat als dan in de war zit. En als die in benauwdheid terechtkomt. Heusgemeenten, dan kijken we niet zo nauw meer. Naarmate dat de benauwdheid is, en dat we rijk halzen naar uitkomst, naar verklaring, naar die mate kijken we niet meer zo krap meer wie we in huis halen. Er zijn er wel geweest. Die met kwalen bezet waren en van alles al is, Van alles en nog wat. En ten laatste de raad gekregen. Weet je wat je doen moet? Je moet eens gaan naar die en die, de dus is magnificeur. De resultaten van die man, dat is geweldig. Geweldig. De mensen die daar onmiddellijk van opgeknapt zijn. En laten we maar eerlijk zijn, ons vlees, dat trekt erheen. Schaamte kan ons soms weerhouden om de stand nog op te houden, om het nog niet te doen. Maar ons vlees trekt erheen van een mens die zou graag genezen willen worden, als het kwam. En naarmate dat die kwaal is en dat het voor ons een kruis is, zijn we verneigd, hoewel er vanzelf ook zijn die het doen en gedaan hebben, om de toevlucht te nemen tot zo iemand. En die bestrijd je. En dan is het wel meer gebeurd dat het pijn verdwenen was. maar ik heb er ook wel eens gezegd, het is niet hetzelfde door wie ik genezen wordt en door wie ik van de pijn verlost wordt maar goed, genoeg daarover Faro die heeft die mensen ontboden en het heeft niets en niemand al uitgehaald te vergeefs en gemeente dit is ook de gouden draad die we hier vinden van de leiding Gods, ook in de weg van zijn voorzienigheid. Want om er wat aan te verdienen zoals die tovenaars en de waarschrijders, die verdiende ook graag wat, dan denk ik erom dat het voor die mensen wat geweest is en een vernedering geweest is, om daar te staan voor die koning en zeggen ja, we weten het niet, we kunnen u niet helpen. Al zouden ze maar wat gezegd hebben. Maar ze hebben niets kunnen zeggen. En daarin komt juist uit dat de Heere hun mond gesloten heeft. Want als ze bij wijze van spreken een bepaalde uitleg gegeven hadden aan die dromen van Faro, dan hadden de bij wijze van spreken er nog een poosje mee vooruitgekund. Maar Jozef zit nog in de gevangenis. Jozef zal uit die gevangenis verlost en bevrijd moeten worden. En er moeten nu ook nog die tovenaars en waarzeggers aan meewerken. Zieke gemeente jongens, meisjes. Dat de Heere alles in zijn hand heeft. Wat die God machtig is. Dat hij de vijanden gebruikt en gebruiken wil. Tot de volvoering van zijn goddelijk raadplan. Die tovenaars die hebben niets niets kunnen uitleggen. Toen sprak de overste de schenkers tot faro zeggende ik gedenk heden aan mijn zonden, want die overste schenkers die was natuurlijk voortdurend in de nabijheid van faro om te bedienen en zo. En die zegt ik gedenk heden aan mijn zonden. Wij zouden zeggen jongen, jongen, dat is raak. Daar valt de schenker in de schuld. Ja, was maar waar. Maar weet je wat? Weet je wat de hoofdzaak is? Hij is zo link als ik weet niet wat die schenker. Is. En zoals Pastor Opang komt, allemaal zijn hoor. Ook in de godsdienst. Hij moet in een goed blaadje blijven bij de koning vanzelf. Want hij wil de koning in deze in het gevleid komen. Ik gedenk heden aan mijn zonde. Want uiteindelijk is het de schenker nooit tot schuld geworden. Dat varo toren opgewekt is geworden over hem neemt hij hem als het ware nog hoogst kwalijk maar er gaat de schenken niet mee naar faro toe nee het tegenovergestelde vlijende taal waar die niets en niemand al van mengt, komt hij mee tot faro en we zouden zo zeggen, jongen, jongen, daar moet je toch voor invallen. Daar kun je toch geen woord tegen inbrengen als een mens zo komt. Ik gedenk heden aan mijn zonde. We zouden zeggen, man, man, naartoe gaat zitten. En dan zullen ze een poosje praten. Nou goed, als je een poosje gepraat had met die schenker. Dan was je er wel gauw achter gekomen, dan zou je zeggen, nou, daar valt het toch tegen ik geloof toch dat er niks van God bij is en zo was het ook gemeente, hier was niks van God bij, tenminste zal het maken, hier was wel wat van God in wat dienstbaar was en moest zijn om Jozef uit de gevangenis te verlossen en straks te verhogen in die zin wel maar niet ten gunste van de schenker als zodanig. Ik gedenk heden aan mijn zonde. Faro was zeer vertorend op zijn dienaars en leverde mij in bewaring ten huize van de overste der Trevante, mij en de overste der Bakkeren. En in ene nacht droomde wij een droom, ik en hij. Wij droomden elk naar de uitlegging zijn drooms. Hoort u het? Hoe hoogmoedig en zelfgenoegzaam deze schenker is, hij zegt niet beleefd, hij en ik. Nee, meneer voorop, ik en hij. Wij droomden elk naar de uitlegging zijn droom. En al daar was bij ons een Hebreeuws jongeling, moet je eens kijken hoe dat hij over Jozef spreekt en dan wist die schenker het drommels goed, die Jozef was. Hoe vriendelijk Jozef was, hoe die in vriendelijkheid tot hen gekomen is, hoe die in de nood tot hen gekomen is, hoe Jozef gesproken heeft ook in de uitlegging van die dromen, wat moest die hoog van die Jozef opgegeven hebben? Nee, er was er maar één belangrijk en dat was de Schenker ik. En al daar was bij ons een Hebreeuws jongeling, dus eigenlijk nog vernederende taal spreken aangaande Jozef, een knecht van de overste der Trawanten. En wij vertelden hem en hij leidde ons onze dromen uit. En ieder leidde hij ze uit naar zijn droom. En gelijk hij ons uitleidde, al zo is het geschied. Mij heeft hij hersteld. In mijn staat weer, weer ik voorop. Hoort u het? Die man die heeft het zo getroffen met zijn eigen, dat is geweldig. En gelijk hij ons uitleidde als wist geschied, Mij heeft hij hersteld in mijn staat en hem opgehangen. Dit zal dan het middel zijn. Door de Here bestuurd hoor. Want hier is het allemaal leiding gods. Dit zal het middel zijn. Dat Jozef aanstuurt. Geroepen zal worden. Dan moet de schenker dan in de middellijke weg Voordienen. En verder laten we de schenker de schenker. Dan moet de schenker in de middellijke weg voedingen. Opdat Faro Jozef uit de gevangenis zal uitroepen. Een gemeente. Hier zien wij dus in deze geschiedenis het getuigenis van de schenker. Dat toch uiteindelijk al heeft de schenker David vergeten. Of die hem echt vergeten is, ik zou denken van niet. Ik vertrouw het tenminste helemaal niet, omdat hij zo geweldig royaal voor de dag kwam. Die mensen die moet je altijd maar een beetje in de gaten houden die zo vlot zijn met beleidenis doen en met zonde beleiden. Dan moet je maar eens afkijken, want bij deze schenker was er in ieder geval niks van God bij en behalve dat, deze man die heeft er niets van gemeend naar het natuurlijke heeft hij er nog niets en niemand al van gemeend. Als het deze schenker iets gedaan had, dan was hij in de vrucht anders openbaar gekomen. Dan zou hij anders gesproken hebben aangaande Jozef. Dan zou hij deze Jozef niet voorgesteld hebben aan Farao als die Hebreeuwse jongeling. Met een, een bewijs dat een de mijlen ver boven stond. Maar toch heeft hij <coughs> dit getuigenis moeten geven. Opdat de Heere daardoor zijn goddelijke raad zou uitvoeren. En dan tenslotte de vierde gedachte. Toen stond Faro. Toen zond Faro en rief Jozef. En ze deden hem haastelijk uit de kuil komen. En men schoor hem en veranderde zijn klederen. En hij kwam tot faro. We gaan nog even zingen 105 vers 11. Toen hij door het al alvermogen beproefd was. Toen voor alle ogen zijn woord in helder daglicht scheen. Toen woont de koning om zijn reen verbaasd. Hem straks de vrijheid aan, der volken heer deed hem ontslaan, het elfde van 105. Lage zingen zingen om een gevangenen te laten roepen dat die dan misschien de dromen zou goed kunnen uitleggen. Dan moet een mens in zijn hoogmoed toch wel gefnuikt zijn wanneer een zover komt als een koning, als ik een hoge plaats heeft, om dan een gevangene uit het gevangenhuis te laten roepen. Gemeente alles heeft zijn bestemde tijd. Misschien als die schenker gelijk na zijn ontwaken bij Faro gestaan had, en dat hij die mededeling, dat getuigenis gedaan had aangaande die Hebreeuwse jongeling dat Faro er wellicht toen nog niets van had willen weten. Farao moest er ook rijp voor gemaakt zijn dat Jozef geroepen zou worden. En nu moest hij eerst schipreuk leiden Aangaande die tovenaars en die waarzeggers die wetenschappelijke mensen. Neusje van de zalm. Als die het niet weten, ja, wat moet je dan? Om een eenvoudige jongen of notabene en vervangenen te roepen. Al heeft hij dan wel eens wat goeds gedaan. Maar dat is toch ver beneden de waardigheid. Wat moet de mens soms een duikel maken en wat moet de zakken. En gemeente dat is nu ook in het leven van Gods kerk, wat moet de mens ontledigd worden, wat moet er aan het eind gebracht worden met al zijn vogen, met al zijn doen en laten, eer dat hij terecht kon bij hem, in alle gerechtigheid vervuld is. Dan hebben we ook al een weg achter de rug, hoor. Dan hebben we ook al van allerlei deurtjes geprobeerd om zover te krijgen, om onszelf te verlossen. Maar gelukkige mislukkingen. En ten laatste, dan komt zulke arme berooide aan het eind gekomen zonda terecht aan de voeten van Christus. Dat is nu de weg. En nu Faro, en dan bedoel ik dit hier niet zal het maken, maar Faro in het natuurlijke en hierin ziende dus, de lijn Gods moest eerst op die wijze aan het eind gebracht worden van zijn Latijn, dat hij het niet meer wist, dat uiteindelijk vanwege de nood en het onopgeloste nog ten aanzien van die dromen, dat hij zegt, nou, haalt die man, haalt die man, wie weet. Met eeuwig gesproken heeft Faroeweil gedacht, ik kan er toch ook verder niks meer mee verspelen. Zag je. Een gevangene die zal komen. En o gemeente. Deze. Deze Jozef. Die geroepen zal worden uit de gevangenis, Dat verenkt ons tot die meerdere Jozef. Namelijk Christus. Jozef moest uit die kuil gehaald worden. En zie dan op Christus die de weg moest gaan naar de dood. Die de dood door de dood heeft. Die de weg moest gaan naar het graf. Die de helse angsten geleden heeft. En die toch in een weg van recht verhoogd is. Uit die kuil, uit dat graf, waaruit Christus die meerdere Jozef verrezen is. En dat in de weg van het recht. Want denk er wel om, dat het hier te maken heeft ook met het recht ten aanzien van Jozef. Niemand had het recht om Jozef uit die gevangenis te halen. Niemand had het recht om Jozef tot vrijheid te brengen, alleen op het bevel van de koning. En nu heeft de Vader het bevolen, want hij is opgewekt door de Vader en opgestaan in eigen kracht, die meerdere Jozef. O, welke vernedering heeft Christus moeten ondergaan? Welke vernedering heeft hij zich laten welgevallen? Waarom? Omdat het de willende eis des vaders was. Hij onschuldig, Jozef die heeft onschuldig, zakelijk onschuldig in de gevangenis gezet. O, oh, hij komt zeggen, heren, u weet alle dingen, maar het heeft toch nog twee jaar geduurd, hoor. Had de heren dat dan niet anders gekund, waarom dan bij Petrus dat een engel komt en die verlost hem uit de kerken met de ijzeren banden en boeien en hem wordt in vrijheid gesteld, een binnen de gemeente en daar staat Petrus. Onverwachts aan de poort. Nee, dat heeft geen twee jaar geduurd. Waarom dan? Ach gemeente, zullen wij de heren bedelen? Kan de heren met het zijne niet doen naar zijn wil en naar zijn welbehagen? Weten wij het goddelijke denken ten aanzien van zijn kerk? En wat ten goede en tot nut is van zijn kerk. Dit is voor Jozef, hoe bitter het ook geweest is, nodig geweest, opdat God zijn bepaalde raad en ook ten aanzien van zijn kerk het geslacht Jacobs zou uitvoeren. De Heere vergis zich niet. En nu moet Jozef geroepen worden. Op last van Faro dus. In een weg van recht. Jozef wordt door recht verlost, En u geeft Christus in zijn opstanding uit de doden. Nadat recht des vaders gehandeld. De vader heeft het betoond dat aan zijn goddelijk recht, dat eisend recht, volkomen genoeg gedaan is. En nu zal Sion in zijn opstanding begrepen door recht verlost worden. Ook door opstanding van Christus, dat is dan ook de toepassing van zijn weldaden, die hij verworven heeft tot eeuwig Heil. In de weg van verzoening voor gans de kerk. Toen zond Faro en riep Jozef. En ze deden hem haastelijk uit de kou komen. En men schoor hem en men veranderde zijn klederenwand. En als sommige schrijvers dan zeggen, dan heeft hij er vuil, ja vervuild uitgezien. Het zal er wel niet zo proper geweest zijn in die gevangenis. Dat stellen we ons dan ook wel voor. En dat hij een baard had ja, dat was ook gewoon, maar bij de Egyptenaren niet. Want zou hij voor Farao verschijnen, dan moest hij dus zich wassen en hij moest geschoren zijn, want anders dan was men onrein en mocht men ook zeker, voor het aangezicht des konings niet verschijnen. Nou, Jozef heeft niet gezegd, ja maar dat doe ik niet, dan zal het de weg nog wel niet zijn dat ik uit de gevangenis moet, want ik ben niet van plan om mij te scheren, Daar ben ik tegen, nee, Jozef die heeft zich gewillig onderworpen aan de wil en het bevel van de koning. Waarom? Omdat dit vast en zeker middelmatige dingetjes geweest zijn die voor Jozef geen bezwaar opleverde om nee te zeggen. Dat het niet direct verband hield met de overtreding van de wet gods dus Jozef die heeft zich onderworpen aan die eis hij is geschoren geworden en men veranderde zijn klederen en hij kwam tot vader en als wij dit nu even overbrengen nog op die meerdere Jozef <coughs> Die dan ook die klederen des helms en die mantel der gerechtigheid verworven heeft, door zijn ontkleed worden, door zijn naakt aan het kruis gehangen worden, door zijn ontzaggelijk lijden en sterven, door zijn verlaten zijn van de vader in de drie uurige duisternis, opdat zijn kerk niet eeuwig verlaten zou zijn. Denk ook aan Jozua, doe de vuile klederen van hem en trekt hem wisselklederen aan, zoals die kon staan en bestaan. Voor de heiligheid en rechtvaardigheid Gods. En zet hem aan reine hoed op zijn hoofd. Hier krijgt Jozef dan ook andere klederen af. Klederen die duiden op de vrijheid. Waarschijnlijk zijn het wel gevangeniskleren geweest. Dus klederen die aanduiden en waaraan zichtbaar was dat we met de gevangenen te doen hadden. Nu moest te zien zijn en dan naar het recht en het bevel des konings dat hij bevrijd is en in de vrijheid gesteld geworden is. Die klederen des heils en die mantel der gerechtigheid die die meerdere Jozef voor zijn kerk al borgen middelaar verworven heeft, daarmee zijn ze uit de gevangenis bevrijd. Daarmee mogen ze verkeren in de vrijheid waarvan Paulus getuigd staat dan in de vrijheid met de welke Christus u vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk de dienstbaarheid bevangen. Dan is Sion en zal Sion doorrecht verlost worden. Nee, Jozef is er niet stiekem uitgekropen wordt. Hij heeft nooit een raampje proberen door te zagen. Of een tralie proberen door te zagen. Om in een Weg van onrechte ontvluchten. Jozef die heeft gewacht op Gods tijd. Jozef, die heeft de zaken mogen neerleggen voor het aangezicht, Gods, afgezien dat het altijd met de weg niet eens is geweest, zoals ze bij het begin gezegd hebben vanzelf: dat neemt niet weg dat hij het. Toch heeft mogen overgeven aan die God, waarvan die geloven mocht dat hij alle dingen regeert en bestuurt tot het kleinste dingen toe. O, wat moet dit gemeente voor Jozef geweest zijn na twee volle jaren. En hij kwam tot Fado. En dat is nu het begin, dat zal nu het begin zijn, dat Jozef diep vernederd is geworden, onschuldig is veroordeeld geworden. Zoals die meerdere Jozef als onschuldig zijnde, veroordeeld is geworden tot de kruisdood. Die zelf kon getuigen, wie van u overtuigt mij? van zonde, en toch hij als borg en middelaar, die al de schuld en de doel en vloek van de kerk voor zijn rekening genomen heeft, ik voor u, na geanderstevige dood en sterf, vanwege de liefde tot de deugde zijns vaders, vanwege de liefde tot zijn kerk, heeft Christus dan ook gebogen als borg, waar die onschuldig veroordeeld is geworden door Pontius Pilatus. Wel in een, recht, in een weg van recht, in verband met het recht. En toch hij onschuldig, maar voorschuldig. Opdat hij zijn kerk bevrijden zou. Opdat hij die kerk van eeuwigheid verkoren En door de vader aan hem gegeven uit die gevangenis zou uitleiden. Hij de weg zou banen. Opdat die vuile klederen zouden kunnen worden afgenomen. En afgerukt. En om wisselklederen te ontvangen klederen des hels en die mantel de gerechtigheid. O, zo zal nu de kerk eenmaal voor het aangezicht des vaders staan bekleed in een weg van recht met die klederen des hels waar de vader dan geen zonde meer ziet in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Hier zal het straks bewezen worden wat God vermag. Hier zal het bewezen worden dat God regeert en zijn almacht dood. O gemeente dat we meer krediet mochten oefenen en jongens en meisjes op die God want diezelfde God van Jozef die leeft nog. Diezelfde God van Jozef die regeert nog en die leidt ook om alle dingen ook in de weg van zijn goddelijke voorzienigheid tot de kleinste dingen toe en dat in ieders leven. O dat we meer krediet nog te oefenen op die God van hemel en van aarde waar al de vijanden voor hem niet zijn. Waar zelfs de vijanden moeten medewerken. Tot vervulling van het raadsplan gods. om uiteindelijk gaat het hierom. Dat de kerk vergaderd wordt van eeuwigheid verkoren. Bijeen verzameld. Tot de laatste toe. Daar moet nu ook het wereldgebeuren gemeente aan meewerken. Die aangaande moeten we niet denken dat er iets kan gaan buiten goddelijk weten buiten de goddelijke voorzienigheid ook het wereldgebeuren is goddelijk dienstbaar en gebruikt de heren in zijn hand om zijn goddelijke raad te volvoeren op de tijd de droeve droeve tijd waarin wij leven met elkaar God heeft ook met deze tijd zijn doel en oogmerk. En uiteindelijk is die pijl wijzende naar het einde aller dingen. God vergadert zijn kerk. Hij haalt zijn kerk eruit. Hij brengt zijn kerk toe. Totdat de laatste zal zijn toegebracht. O dan zullen alle faro's voor eeuwig ondergaan, alle mensen ook voor eeuwig ondergaan die niet gewild hebben dat hij, namelijk die meerdere Jozef, koning over ons zou zijn, gelukkig volk die daarbij behoren mogen en onder dat vaandel gebracht mogen worden van vrije genade. Arme mens, die blijft voortgaan en die blijft vasthouden en zichzelf handhalen. God het niet verhoed tot het einde toe en dan eeuwig om te komen. O gedenk gemeente, die meerdere Jozef die is er nog. Die meerdere Jozef staat nog met uitgebreide armen. Wend u naar mij toe. Alle geheinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, zo hebt u nog gegeven dat we vanavond een ogenblik samen mochten zijn. En dat afgezonderd van zoveel wat ons kan bezighouden. En dan vragen we van u, wil u het nog zegenen? Wil u het nog gebruiken en toepassen? Door uw geest in de harten, opdat het ons nog leidt tot ontdekking van onze gevangenis. En waarom in de gevangenis vanwege onze schuld en schuld? Op dat we ook mochten gaan roepen om uit die gevangenis verlost te mogen worden en dat in een weg van recht Heere wil u dan de naprediker nog zijn en wil u het nog zegenen tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot verkwikking en versterking van uw ziel of ze ook vanavond nog gemerkt mocht worden uw goddelijke trouw en uw goddelijke kracht alle mensen kinderen zijn als niets voor u en dat tijd zorgt voor uw kerk al gaat het niet buiten de verdrukking om en buiten het vlees om wil u zo het onze verzoenen het uwe nog gebruiken bewaren, behoed en onttuinen. Ons nog om Jezus wil. Amen. Onze slotzang zij 93 en daarvan het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan en wat er verder volgt. 93 vers 4. Geestes geest zijn met u allen.